7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Duitse stad Stuttgart zijn meerdere agenten gewond geraakt bij straatgevechten. Verschillende groepen trokken vannacht al plunderend door de stad. Een politiewoordvoerder zegt tegen persbureau DPA dat de situatie volledig uit de hand is gelopen. Agenten werden bekogeld met straatstenen en de groepen richten flinke vernielingen aan in de stad. De politie schat dat het om honderden relschoppers ging. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Waarom de rellen waren is nog onduidelijk.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 Voor het eerst in drie maanden tijd heeft president Trump een campagnebijeenkomst gehouden. Hij sprak bijna twee uur lang voor duizenden aanhangers in Oklahoma. Daarin noemde hij zijn corona-aanpak een fenomenale prestatie. En verder bestempelde Trump de mensen die standbeelden in zijn land neerhalen als een losgeslagen linkse meute.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 Een gitaar van Nirvana-zanger Kurt Cobain is voor een recordbedrag geveild. De koper betaalt ruim 5,3 miljoen euro voor de akoestische gitaar. Cobain bespeelde het instrument tijdens het akoestische concert voor tv-zender MTV in 1993. Dat was een half jaar voor zijn zelfmoord. Voor het bedrag van 5,3 miljoen euro krijgt de koper er ook de originele gitaarkoffer bij. Het weer.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 Upstand, stands him but one woman John Jack Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, we leven, Dit is het ritme van Zandvoort. MUZIEK Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom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 Sweeter than white nothing is a clear recklessly.